Goedemorgen, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NMS op 3. Het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad is weer helemaal volgestroomd voor de paasmis van de paus. Dat hij er zelf bij zou zijn was lang geen zekerheidje. Want vorige week lag de 86-jarige paus Franciscus nog even in het ziekenhuis. Gisteravond had de paus ook al een paasdienst, vertelt correspondent Andrea Vrede. Tweeënhalf uur lang een eindeloze liturgie met de mis. En daar viel me op dat hij af en toe even flink zijn adem kwijt was. Dat hij een beetje moest hoesten. Dat staand praten niet fijn is, maar dat moet je als pauze af en toe ook. Maar dat zittend het eigenlijk allemaal best wel ging. Dus ik vind eigenlijk 86 jaar oud en een beetje te dik. En hij doet het eigenlijk heel erg goed. Vanochtend werd hij in een rolstoel naar het altaar gereden... omdat hij slechte knieën heeft. Maar over een uurtje spreekt hij dan zijn zegen uit. Op Texel wordt druk gezocht naar een vermiste Duitse vrouw. Volgens NH Nieuws is ze vannacht mogelijk gaan zwemmen, maar is er niet teruggekomen. Sinds gisteravond zijn de kustwacht en de politie al druk naar haar op zoek. En nu het licht is, worden er ook speurhonden en drones ingezet. In Vlaardingen is een verdachte opgepakt voor de dood van rapper Bucci. Die werd eind vorig jaar na een optreden doodgeschoten op Curaçao. Na zijn uitvaart werd ook nog eens zijn graf vernield in Tilburg. Er is nu een 44-jarige verdachte man uit Curaçao in Nederland opgepakt. En hij wordt volgende week overgebracht naar het eiland. Zit je lekker te genieten van de musical The Bodyguard? Wordt ineens de hele voorstelling stilgelegd... omdat er iemand keihard begint mee te bleren. Het gebeurde in Manchester. En... Nee, ze hadden nog zo van tevoren de instructie gekregen om niet mee te gaan zingen. Maar het gebeurde dus toch. Omdat theatermedewerkers de meezingers niet stil kregen... ging uiteindelijk het zaallicht aan en werden ze de zaal uitgezet. Het laatste nummer werd ook geschrapt en iedereen kon daarna naar huis. De hoofdrolspeelster zegt dat ze er enorm van baalt. Ik ben heel erg that dat we de show niet kunnen I Ik heb really hard Um Het voelt... awful.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 Terug bij het tweede uur van ZFM Jazz Goes to the Movies. We begonnen wederom met een stuk van Piero Piccioni. Dit keer met zijn liefdesthema voor de film The, the Witches, de the Lestregue, de Heksen. Een film bestaande uit vijf, uh, vijf losstaande, uh, uh, ja, tragico comedische verhalen... waarin elke keer de Italiaanse actrice Silvano... Mangano de hoofdrollen speelde en die Piero Piccioni dus uh, de muziekmaker maakte een film uit de uh, rond 66 67. We gaan snel verder. Maharis, check the heroin you just bought. What is this all about? This stuff is nothing but powdered milk. No wonder you wanted the ship's merchandise for us. Why you dirty! Oh, he's trying to set me up! It's all a mistake! No, siamo sulla circunvalazione Altezza S lunga Sta scendendo Sta scendendo che scappa eerst een stuk getiteld Jim on the move van de hand van Lalo Schifrin, de muzikale genius uit Argentinië die uh, de, de oorspronkelijke thema's voor de tv-serie Mission Impossible uit 1966 uh, uh, componeerde. En uh, ja, die Schifrin die weet als geen ander een uh, groot orkest als een super superswingende moderne groovy big band te laten klinken met uh, memorabele tunes die uh, altijd bij de kijker of uh, luisteraar blijven hangen. En hier hoorde je dus niet het uh, welbekende Mission Impossible thema zelf, maar dat andere stuk Jim on the Move. En die uh, chifrin, die werd onder andere bijgestaan door Bud Shank, daar heb je hem weer op uh, sax, Shelly Man uh, op drums en Ray Brown. En de volgende klassieker mag natuurlijk ook niet uh, ontbreken. Oh nee, ik moet nog even vertellen wat uh, daarna kwam. Want dat hadden we hadden nog een, uh, een nummertje daarna natuurlijk. Die uh, was ik even vergeten. Uh, ja, de misdaad die uh, wordt immer gewelddadiger. Zowel op het doek als in de realiteit. En dat uh, zie je ook in de film terug. De detectives en de politie worden dientengevolge ook dikwijls uh, steeds nietsontziender uh, uh, in de film. Uh, en in de film is er een grotere smeerlap dan inspecteur Cliff. Uh, een Italiaanse misdaadfilm, uh, wordt dat gereflecteerd. En de muziek kwam van de hand van Ris Ortolani, een uh, Italiaanse filmcomponist. Ja, nu komen we bij die, ja, bij die Nederlandse klassieker. Die kent iedereen natuurlijk. Het is af. Zijn ze maaien. Maden? Maaien en wormen. Ah nee, hè? dat is onmogelijk. Ik vind het onsmakelijk en dat mag niet van het gemeentebestuur. Het staat in de Bijbel. De opwekking was vier dagen na zijn dood. Dat spul moet veranderen. Het gebeurt niet. Ik denk er niet over. Je haalt die rommel weg of de burgemeester krijgt er van te horen, hè? outside. Yeah. You don't like living too much, do you? I'll stay till the heat goes off. Or maybe use him as a hostage. What's your name? Yes, you a question. What's your name? Ironside. Ironside? Ironside? The ex-chief of detectives. Natuurlijk het hemelse mondharmonica-spel uh, van Toets Tielemans uit de film Turks Fruit. Het stuk wat zonde. De filmscore natuurlijk van de hand van Rogier van Otterloo. En uh, dat werd gevolgd uh, door de muziek van de man waar Toets Tielemans ook uh, regelmatig mee uh, samenwerkte. Quincy Jones. Uh, Ironside Ironside was een uh, Amerikaans misdaaddrama... dat zo'n zes jaar stand hield op tv... van 67 tot 75. En de originele muzikale thema's van die serie... Die kwamen dus van de hand van... Uh, Quincy Jones, die handelskunner met vele soundtracks en uh, hits achter zijn uh, naam. En hier hoorde je een uh, latere heruitvoering van het uh, Ironside-hoofdthema van diezelfde Quincy Jones. Met uh, onder andere Freddie Hubbard en uh, Hubert Laws uh, die daarop uh, meedelen op uh, trompet en fluit van het uh, album Smackwater Jack uit uh, 1974. Call back in your red hole. Leave her alone, Dutch. Smart boss. <laughs> <laughs> Cobra Game! De jazzmuziek uit de gratie bij, uh, bij de filmwereld... een uitzondering daargelaten zoals Round Midnight... met uh, Dexter Gordon als centrale figuur... en de muziek van Herbie Hancock als de soundtrack. En daarnaast uh, was daar nog die... Uh film The Cotton Club. En in de jaren 90 bijvoorbeeld de Kansas City van Robert Elpman. De filmregisseur Robert Elpman. En die laatste films uh, ja die hadden eigenlijk gemeen dat ze allemaal teruggrepen naar een ver verleden. De jaren 30 van de vorige eeuw. En te horen was een stuk uit de, uh, die film Cotton Club. Uh, die zich afspeelt rond de fameu uh, fameuze jazzclub in Haarlem. En uh, ja... Onzelf het verhaal was eigenlijk maar een beetje sowieso, -so, maar de filmscore van John Barry, daar heb je hem weer... was wederom geweldig. En hier hoorde je Duke Ellington's Creole Love... vertolkt door opera-zangeres Priscilla Baskerville... ondersteund door onder meer Bob Wilder op klarinet... en Lou Soloff op trompet. Ik heb veel lot plaatsen... maar ik denk niet dat ik I've plezier had om te visiting. Puna Flat. My name's Billy Cross. If you don't mind, we'd like to play something for you. the music? It was the best thing I ever heard. What's your name? John Anderson. You ever tried music, John? You should try one day. You seem tuned into us, John. You gotta go now, John. Before they take off and leave me. Nice meeting you. Voor zijn dood. dood. En ik denk rond 1989-90 nam hij muziek op voor twee cultfilms: The Hotspot, waarvoor hij samenwerkte met de blueslegende John Lee Hooker en Dingo. Een uh, Australische film waarin Del, uh, die, die Miles Davis zelfs zijn, uh, een rolletje speelde... als de legendarische trompetist Billy Cross... die de inspiratiebron vormt voor een 9-jarig jongetje... in the middle of nowhere in Australië... als die Billy Cross een uh, impromptu concert ziet geven... op de landingsbaan van uh, Pula Flat in the middle of nowhere dus in Australië. Concert on the runway, dat hoorde je uit die film... dus Dingo van Miles Davis. Volg je dromen, is de boodschap van deze weinig uh, geziene film... met uh, toch een uiterste onderhouden, uh, onderhoudende soundtrack. En dat werd gevolgd door het stuk The Dream. Dus nogmaals met uh, Miles Davis op uh, trompet... en nog, uh, onder andere bijgestaan door uh, George Bohannon en Dick Nash... Uh, Buddy Collette, uh, Kenny Garrett op uh, sax bijvoorbeeld... en uh, Jimmy Cleveland op uh, trombone. is echt een fraaie uh, fraai, uh, soundtrack uh, bij die film. Dingo. Miss Monroe, it's time! Recente films waarin jazzmuziek voorkomt... betreffen vaak de zogenaamde biopics. De biografische films die over het leven van een welbekende muzikant vertellen. Denk aan recente films over Chad Baker, Miles Davis... en zeer recent over Billie Holiday... Uh, een zeer recente Netflix film uh, ging over Marilyn Monroe. Daar is ze weer. Zij blijft ook uh, 60 jaar na haar dood de gemoederen nog flink bezighouden. In uh, 2001 was er trouwens ook al zo'n uh, biografische film... over het leven van uh, Norma Jane Blonde geheten. Waarbij het uh, muzikale thema werd gespeeld door trompetist Roy Hargrove. En dat hoorde je hier dus uh, eerst. En over trompetisten gesproken... Terence Blanchard is een uh, belangrijke uh, ja, uh, trompetist... Uh, een van de belangrijkste mannen uh, sinds uh, de jaren negentig... Uh, die tevens zijn uh, naam heeft te maken in de filmwereld. Vooral vanwege zijn samenwerking met uh, filmmaker Spike Lee. En Spike Lee die ken je misschien weer van de film uh, uh, Mo Better Blues. Uh, gebaseerd op het leven van een zwarte jazzmuzikant en uh, saxofonist. Een film uit uh, 1990, meen ik. Uh, maar die, uh, Terence Blanchard die schreef ook uh, een prachtige soundtrack... bij de tv-documentaire van diezelfde Spike Lee... Uh, over de verwoestingen van de orkaan Katrina in uh, New orleans waar uh, Blanchard zelf uh, geboren en getogen is. En daar hoorde je dus een uh, stuk van... van die Terrence Blanchard's uh, uh, score bij uh, die documentaire. En die uh, heet, moet ik even zoeken... A Tale of God's Will, heet dat album van Terrence Blanchard. Moet je maar eens opzoeken, is echt een uh, fenomenaal, uh, uh, fenomenaal album. ¿Qué tú haces aquí? Está prohibido pasar por tu barrio. No me gusta que se metan en mi vida. ¿Y quién es esa casa? Te pregunto yo por las guaricandillas que te visitan en tu habitación. ¿Me estás diciendo que vives con un hombre? If you could go anywhere in the whole world, where would you go? I always want to be part of something bigger. Leven en loopbaan van de Cubaanse pianist Bebo Valdez heb ik het al in een eerdere uitzending gehast en uh, Zijn veelbewogen leven lag ten grondslag... aan de Spaanse animatiefilm Chico y Rita. Begeleid door uh, Bebo Valdez zelf op piano. Zijn laatste wapenfeit uit 2010. Kort voordat hij op uh, 93-jarige uh, leeftijd kwam te overlijden. En op die soundtrack doen ook andere jazziconen mee. Zoals uh, Jimmy Heath. En uh, nieuwe helden zoals uh, Pedrito Martinez op percussie. En uh, uh, Michael Mosman op uh, trompet. Uh, en een film die nog maar net uit is... En een eerbetoon vormt aan de magie van de cinema... en het witte scherm is Babylon, een visueel en muzikaal spektakel... dat gesitueerd is in de jaren 20, de Roaring Twenties... bij de overgang van de stomme naar de geluidsfilm. Uh, ja, de soundtrack is van de hand van uh, Justin Hurwitz... die we ook kennen van zijn filmscores voor Whiplash en La La Land. Uh, John Hurwitz is toch een beetje de John Barry van deze tijd. mixt hij jazz en big band sounds... met dance en house muziek van heden de dagen. En uh, creëert daarmee melodieën die er ook bij de jeugd van tegenwoordig... als pap in gaan. Of beter gezegd, als champagne. Want zo heette dat stuk uit die film Babylon... We zitten al tegen het einde, de naderende slotscène. Uh, ik moet er zelf zo vandoor. Uh, a Man with a Plan uh, van Benjamin Herman uit de korte speelfilm van Eddie Terstal, The Deal. Uh, mocht je zelf geen vast online plannen hebben, vergeet dan in ieder geval niet te, te dromen. Ik wens je alvast een vrolijk Pasen. En volgende week zondag zit natuurlijk weer iemand anders hier bij ZFM Jazz. En notabene je kan natuurlijk ook bij ZFM of, naar Zandvoort komen... na het concert van Mirjam van Dam. Er zijn nog een aantal kaarten. Kijk even op jazzinzandvoort.nl. <laughs> nou, ja, jezus. Dit neemt een beetje een rare wending, dit gesprek. Je bent toch niet serieus? Je bent echt serieus, hè? 4000 geldig paspoort. Dat was het voor vandaag? van Jazz goes to the movies. Een uh, hartstikke vrolijk Pasen toegewenst. Mijn naam is Edward Rowers, Mr. Brightside. Tot de volgende keer. Tot ziens. Ciao. ...beetje gek en probeert mond van de weg af te drukken.